Uh, can you tell me, sir, is it true that the monster only attacks bad people? Yeah, yeah. I would have to answer your question. I'll... schap gevangen in, in mijn eigen web Gevangen in de spinsel Het is het enige stuk wat ik heb met. Het is een keuze geweest Een gekozen kant Weer een beslissing Terwijl ik niet weet waar ik, ik beland Wat keuzes komen en gaan Zo vaak als water uit je kraan. de kraan Je hele bestaan, bestaan wordt tot aan dan de en argwaan en waarom is men niet eerlijk en, en verstopt men en ik? Is een natuurlijk verschijnsel of een menselijke tek Men verlangt naar een positie die boven de ander staat En men voelt zich koningleeuw als het wat te gaat En het zijn keuzes kiezen, verliezen, gevoelens sliezen Pakken de biezen vol met intergees, vol lopen aan de smiezen Van je verwanten zijn net als jij dem gesloten Want, Want ze blijven naar hun kloten worden verstoten Kom met de grote verhalen, die ze overal vandaan lijken te halen Denken op een snelweg, maar blijken op een stoep te dwalen en komen met de oplossing voor het systeem Ze zijn vol egoïsme en de mening wordt gekleefd En voor iedere vraag hebben zij het antwoord klaar Terwijl ze niet van feiten hebben en ze komen zo waar Met ideologieën en wat ze praten is mooi Maar waarom is de wereld steeds zo'n klote zo? Ik, Ik wil niet liegen en er zeker niet omheen draaien Want de Staat zo'n beetje al het liegen en hij ja, ben er Niet ze dus zeker, maar van alles kun je leren De natuur is onberekenbaar, dat is fascinerend Mijn redenatie, dat is vrede voor de natie Maar ik doe geen donatie als ik het beeld van de staat zie